12 uur, het NOS-journaal, Marian Koekoek. Klokkenluider Edward Snowden is vertrokken uit Hongkong. Na Singapore kan nu Zuid-Maleisië met zware smog en grote drukte verwacht door werkzaamheden op station Den Bosch. Het weer, vandaag buien met kans op onweer. Er kan plaatselijk veel regen vallen. Aan zee waait een krachtige zuidwestenwind. Het is 16 naar 17 graden. Morgen ook buien, maar ook zonnige perioden. Vanaf dinsdag droger en meer zon, maar het blijft wel koel. Cool. Oud-CIA-medewerker Edward Snowden is weg uit Hongkong. Volgens een regeringswoordvoerder heeft Snowden vrijwillig het land verlaten. Correspondent Marike de Vries aan de lijn in China. Marike, is bekend waar hij naartoe gaat? De kranten zijn op dit moment onderweg zijn. Gaat niet helemaal... En een regeringswoordvoerder van Hongkong heeft ook gezegd... dat hij vrijwillig vertrokken is uit Hongkong. Uh, hij uh, zou daar niet blijven. Het zou, Moskou zou niet zijn eindbestemming zijn. Uh, waarschijnlijk reist hij door naar IJsland of Ecuador. Het gaat niet helemaal, andere... Marie-Kant. De verbinding met China gaat niet heel erg goed. Uh, we kunnen even proberen of we nog later met haar kunnen spreken. Want ik denk dat de, ver, ja, de verbindingen valt nu helemaal weg. We gaan even door naar het volgende onderwerp. Uh, wat Marieke net nog vertelde was dat Snowden onderweg was naar Rusland. Misschien kunnen we haar later hier nog even over spreken.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 De laatste tijd is er een reeks van aanslagen gepleegd op de Sjiitische minderheid. Jundula zegt ook verantwoordelijk te zijn voor die aanslagen. In Albanië is een politicus doodgeschoten en zijn twee mensen gewond geraakt. De schietpartij was bij een stembureau in Lush, in het noordwesten van het land. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de parlementsverkiezingen vandaag. De omgekomen man was een activist van de Socialistische Oppositiepartij. Een van de gewonden is een parlementskandidaat... van de regerende Democratische Partij. Vooraf had Brussel gezegd dat de verkiezingen... een cruciale test zijn voor de banden met Europa. Eerder wees de EU een verzoek tot toetreding van Albanië tweemaal af. We gaan even kijken of we nu weer terug kunnen... naar Marieke de Vries in China. Marieke, je vertelde ons dat Snowden onderweg was naar Moskou. Hopelijk gaat de verbinding nu beter... Weet je waarom hij aan die krant heeft verteld waar hij heen gaat? Nou, Snowden heeft hele goede banden met deze krant. De China, South China Morning Post. Hij heeft heel veel gegevens ook aan hen gelekt. Zoals hij eerder deed aan The Guardian. Hij heeft hen onder andere verteld dat er miljoenen sms'jes... en uh, miljoenen uh, telefoongesprekken in China en in Hongkong zijn gepakt door de Amerikanen, via dat spionageprogramma uit Prism. Mm -hmm. En uh, dat heeft ook de Hongkong-leider uh, Jung-Kan Chung uh, erop gebracht... te zeggen dat ze eventueel ook, uh, als daar uh, bewijzen van zouden zijn gevonden... Uh, over zullen gaan op vervolging van de Amerikaanse overheid... mocht dat waar zijn, mocht de privacy van de burgers van Hongkong... in het geding zijn geweest. Mm -hmm. Nou kwam de VS gisteren met het verzoek om uitlevering. Vandaag laat Hongkong weten dat Snowden het land heeft verlaten. En dat dat uitleveringsverzoek niet aan alle eisen voldeed. Wat was het probleem? Dat is niet bekendgemaakt wat nou precies het probleem was met dat uitleveringsverzoek. Maar het is natuurlijk uh, ja, duidelijk dat uh, ook Hongkong wel in de maag zat met uh, uh, Snowden. Dat Snowden op dat moment in Hongkong verbleef. Kijk, Hongkong heeft een uitleveringsverzoek met de Verenigde Staten, uh, uh, verdrag En het zou dus uh, Snowden moeten uitleveren als er inderdaad zo'n verzoek zou zijn. Nou, dit, uh, dat er een probleem zou zijn met dat verzoek, dat kan natuurlijk tijd trekken. ...zijn geweest mm -hmm. um, en, en er op zoek zijn naar een, uh, een oplossing. Nou, vandaag is Snowden uh, vertrokken naar uh, waarschijnlijk Moskou. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Amerika. Uh, maar Moskou zou misschien ook niet zijn uh, laatste eindbestemming zijn. Hij zou misschien onderweg zijn naar IJsland of Ecuador. Ja. En je mag aannemen, begrijp ik van je, dat er eigenlijk wel een verband is... ...tussen het afwijzen van dat verzoek en het feit dat hij nou zo plotseling weg is. Daar zou je aan kunnen denken. Ik bedoel, het was een, een ingewikkelde zaak, zowel voor Hongkong als voor de Chinezen. Hè? Want Hongkong valt natuurlijk tegenwoordig onder uh, China. China had net weer de banden aangehaald. Uh, en stond net op goede voet weer met uh, president Obama na een top in Californië. Uh -huh. um, wat moesten ze met zo'n uitleveringsverzoek van de Amerikanen uh, als Snowden hier was? Zouden ze hem houden of niet? Het maakte het ook wel interessant, natuurlijk, om te kijken hoe de verhoudingen ervoor staan. Maar goed, Snowden is uh, vandaag vertrokken. Dus uh, ja, dat heet de daar hoeven we Chinezen niet aan op dit moment. En weg is weg. Correspondent Marieke de Vries in China, dankjewel. Dit is het los Journaal met Marian Koekoek. In Zuid-Maleisië is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige smog. De smog wordt veroorzaakt door branden op het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand... om ze geschikt te maken voor palmolieplantages. Eerder had Singapore te maken met ernstige smok, maar de toestand daar is inmiddels iets verbeterd. Correspondent Michel Maas, de noodtoestand in Maleisië vanwege smok. Hoe is die situatie op dit moment? Nou, de noodtoestand is in twee steden uitgeroepen waar de vervuiling zo erg was... dat die echt uh, heel gevaarlijk wordt voor de gezondheid. Je, zo gauw je naar buiten gaat en je ademt dat spul in... daar heb je kans dat je allerlei ziektes oploopt. Dus ze hebben verboden dat er nog uh, gewerkt wordt in die uh, stad... Coar heet hij. Ze hebben verboden dat uh, bouwprojecten doorgaan en plantages. En ook de scholen zijn gesloten. Dus alles is platgelegd om uh, vanwege deze smog. Ja, Singapore leed eerder onder hetzelfde probleem, maar die stad kan nu even op adem komen. Ja, die heeft even een adempauze, zo noemen ze het zelf ook. Want uh, de wind is een klein beetje gedraaid. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest... waarom die smoke nu naar het zuiden van Maleisië is uh, verhuisd. Want dat ligt hier vlakbij. Dat is uh, een dikke 100 kilometer verderop. En uh, uh, ja, zolang het duurt, genieten de Singaporezen van het beetje lucht dat ze kunnen ademen... En, uh, uh, ...gaan ze naar buiten, want ze zijn ook hier vier dagen binnenshuis gebleven op last van de regering. En ook hier is het hele openbare leven bijna tot stilstand gekomen door die enorme rook. Ja. En die branden die woeden op Sumatra, dat is in Indonesië, doet Indonesië er ook iets aan? Ja, Indonesië doet er iets aan. Ze proberen regen te maken door chemicaliën op hun wolken te strooien. En uh, ja, verder proberen ze natuurlijk op de grond ook de branden te blussen, maar het zijn...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 ja, die proberen ze te maken, maar tot nu toe lukt dat maar matig. Ja, en wat betekent dit allemaal voor de onderlinge relaties... tussen Singapore en Maleisië en Indonesië? Nou, die zijn behoorlijk verzuurd. Uh, ze waren al niet al te best. Ze hadden altijd al ruzie een beetje met elkaar. Uh, ze zeggen dat is normaal onder buren. Uh, ze hadden ruzie over uh, ze hadden kleine grensconflicten... over diepkleine eilandjes die in de zee liggen... En, uh, door allebei de landen werden opgeëist. Uh, er is jaloezie vanuit Indonesië... omdat Singapore zo welvarend is en zo, uh, zo netjes... en ook zo'n grote mond heeft daarom. Dat vindt Indonesië helemaal niet fijn. En uh, ja, er, er is heel veel animositeit. En nu is Singapore heel boos... Over die rook die, die uit Indonesië over ze heen komt. en hier de economie een beetje verstoort. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat wordt openlijk uitgevochten nu. En er wordt harde taal over en weer gebruikt. En uh, ja, dat zal wel weer even duren. voordat die diplomatieke betrekkingen weer een beetje normaal zijn. Ja, het wordt er niet beter op. Correspondent Michel Maas, dankjewel.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 Ja, er is toch wel wat gebeurd. En dat uh, gebeurde al na 400 meter koers. Sterker nog, het gebeurde eigenlijk nog voordat de officiële stadvlag was gevallen in de neutralisatie. Want zo begint zo'n NK meestal. 400 meter waren ze onderweg. Ze reden door het centrum van Kerkraden over de markt. Daar was een wegversmalling langs een paar terrassen. En daar kwamen wat renners in het gedrang. En daar vielen een paar renners met een hele lage snelheid. Maar er lag één man op de grond. En daar hield iedereen toch meteen weer zijn hart vast: Robert Geesink, Hij lag op de grond en uh, voelde meteen uh, aan zijn schouder, aan zijn ribben. En uh, kwam uiteindelijk wel weer op de fiets uh, te zitten. Ploeggenoten die hielpen hem weer op gang. De koers werd uh, voorlopig even stilgelegd. Totdat Geesink uh, weer had kunnen aansluiten. En toen zijn ze officieel vertrokken. Maar hij kwam zojuist bij een van de doorkomsten hier aan de finish. kwam hij toch langs. En dan zag je hem met een van pijn vertrokken gezicht in de richting grijpen van die rib. Die blijkbaar uh, gekwetst is. Misschien wel een gekneus de rib. In ieder geval niks gebroken, want anders fiets je niet uh, verder. Maar toch, hè, een week voor de start van de Tour de France, dan gaat iedereen weer meteen weer denken van ja, het zal Robert Geesink wel weer overkomen. Uitgevallen in de Giro. We weten allemaal wat er vorig jaar in de Tour gebeurde. Wat er vaker in de Tour met hem gebeurde. Dus het is een uh, renner die toch een beetje de pech aan zijn, uh, zijn achterwerk heeft hangen, zullen we maar zeggen. En die, uh, dat die pech heeft hij in elk geval. Hij zit wel in het peloton op dit moment. Zoals de meesten. We hebben de vier koplopers. Vier koplopers. lieve Westra, Dennis Smit, Jasper Hamelink en Dion Beukenboom. De voorsprong die ze hebben is rond de twee minuten... en ze hebben nog flink wat rondjes te rijden. Nog 16 zometeen. En het is de slotdag van de World Hockey League in Rotterdam. De Nederlandse mannen verloren vrijdag de halve finale van Australië... spelen nu om de derde plaats tegen Nieuw-Zeeland. Gerard de Groot, is het lastig geweest voor Nederland... om zich voor dit duel nog op te laden? Ja, dan moet je maar afwachten hè, wat er gaat gebeuren in, in dit duel tegen Nieuw-Zeeland. Het is in ieder geval wel lastig voor de toeschouwers... want die zijn niet massaal uh, losgebroken in de richting van het Rotterdamse hockeystadion. Dat hadden ze ongetwijfeld wel gedaan wanneer Nederland straks de finale had gespeeld... van deze derde ronde van de World Hockey League. De finale die nu gaat tussen België. Jazeker, België in de finale van dit toernooi in Rotterdam... onder leiding van de Nederlandse bondscoach van België. En dat is Mark Lammers. Succesvol bij de Nederlandse vrouwen... de afgelopen tien jaar, zeg maar. En nu bij België ook succesvol. Samen met zijn assistent, ook alweer een Nederlander... ook alweer een bekende international, ex-international, Jeroen Delmey. En zij staan straks tegen Australië in de finale. Wordt een moeilijke wedstrijd voor België... maar in de voorronde van dit toernooi hadden de Belgen al één keer... van, finale van Australië gehoord gewonnen met 3-1. Wij zitten dan nu te kijken naar de troostfinale. Voor belang, van belang voor Nieuw-Zeeland misschien. Want ik wil je niet vermoeien met alle regels voor de plaatsing van het wereldkampioenschap volgend jaar en de finale van de World Hockey League volgend jaar januari in India. Daar is deze hele week al lang over gesproken. Maar voor Nieuw-Zeeland kan het van belang zijn om hier in ieder geval een goede prestatie neer te zetten. Voor Nederland hoeft het allemaal niet meer zo erg. En hoe ze zich hebben voorbereid voor deze wedstrijd, we gaan het zo zien. Er zijn zes minuten 7 minuten gespeeld en het is nog steeds 0-0. Oké, okay, Gerard de Groot in Rotterdam, dankjewel. Er is verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Files die staan op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... beknopen die Diemen 2 kilometer. Werkzaamheden zijn er op de A9, Amstelveen-Alkmaar... bij Alsmeer staat 2 kilometer. En ook het hele weekend zijn er werkzaamheden aan de A27... Almere richting Gorkum. Tussen Bildhoven en Utrecht Veemarkt in de file 2 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Nog even de hoofdpunten uit deze uitzending. Klokkenluider Edward Snowden is vertrokken uit Hongkong. Na Singapore Kan nu Zuid-Malaisië met zware smog En grote drukte verwacht door werkzaamheden op station Den Bosch. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen op deze zender de perstribune met Govert van Brakel.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En hij op de hier over de piramide. Ja, dit is een goed spel hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de Perstribune. We kijken terug op de afgelopen Media en Sportweek. En we kijken natuurlijk vooruit. Wat brengt ons deze week op die gebieden? De gast Kees Jansma de hoorde Theo maar net in de kop van dit programma zeggen... het is een goed stel, hoor. Dat sloeg op 1988. Nederland werd Europese kampioen voetbal. Natuurlijk kijken we met Kees terug op het EK voetbal van dat jaar. 25 jaar geleden dus. We kijken ook naar het voetbal van nu. Het gaat over de uitzendrechten. Er komt een strijd aan. Wie gaat de voetbalrechten verwerven? Na het nieuws van Ene voormalig proftennisser John van Lottem... en vragen aan onze gasten kunt u stellen via de website... deperstribune.nl, twitter ook... Uh, natuurlijk, tweet dan, hashtag, hekje, TV-rusten Centrum van kastje kijken, waarover om? Ja, het lijkt een beetje vaste prik in Hilversum. Zodra het kwik in de thermometer stijgt, daalt het originaliteitsgehalte op de buis. Of dat klopt, dat vertel ik over een half uurtje. Vliegende kip Zul van der Waart is vandaag voor het laatst... bij een held van het EK Voetbal 88, 25 jaar geleden dus. Met wie sluit je af, Zul? Ja, ik ben bij uh, Hans van Breukelen. En Hans van Breukelen woont al jaren in Leende. Ik ben bij hem thuis. En dan praten we zo meteen over het EK van 88. En nog een beetje over PSV natuurlijk van 88. Want uh, ja, zij wonen destijds ook de Europa Cup. Dus een bijzonder jaar, 1988, met Hans van Breukelen. Welkom bij Max Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Goedemiddag, Kees Jansma. Fijn dat je er bent, Kees. Dank je. Goedemiddag. <laughs> Zo'n voetballoze zondag. Wat, nou, dan ga je maar naar de radio, denk ik. Nee, nee je hebt zo vaak gevraagd dat ik niet kon weigeren. Maar? Ja. Uh, maar, maar kan je wel leven zo even in, in het voetballoze tijd... Totdat de competitie weer begint? Of zit je alweer wat met de dag. Confederations Cup? In nee, je hoofd? Dat laatste wel, want daar ga ik, daar ga ik dinsdag heen. Samen met uh, Van Gaal en Blind en Hans Jortsma. Maar nee hoor, een voetbalhoofd zondag is, is heerlijk. Dus uh, ja, wat... niet te vaak over. Maar wat ga je doen in Brazilië met Van Gaal? Uh, en dat is een jaar voordat het toernooi gaat beginnen. Er is trouwens wel alles aan de hand in Brazilië. Het is natuurlijk heel erg uh, noodzakelijk om te gaan kijken nu nu iedereen er is, hoe de situatie daar is. Uh, organisatorisch, voetbaltechnisch. Maar ik denk nu ook dat moet je, je moet gaan kijken... hoe het, hoe het sociaal, maatschappelijk toegaat in Brazilië. Uh, en dat is een mooie gelegenheid, nu dat toernooi speelt. Ja, je valt in een land uh, in onrust, hè? Ja, ik, ik zat me onderweg hier daartoe te realiseren... dat eigenlijk uh, altijd als landen, zoals Brazilië... een groot evenement organiseren... dat altijd jaar daarvoor sociale onrust ontstaat. Omdat dan de kosten bekend worden... die zo'n toernooiorganisatie met zich meebrengt... Uh, die loopt altijd waanzinnig de pan uit. Hè? Dat ook nu weer, je hoort bedragen van miljarden voor de herbouw van een stadion. Ja, in een land als Brazilië krijg je dan logischerwijs een bevolkingsgroep... die zegt van, oh, en wij dan. Ja, maar is die Gelukken een beetje case, eigenlijk... die enorme ja. bedragen. Ik hoorde vanochtend Ineke Holtwijk, die daar woont, ja. correspondent... Uh, Nederland in Brazilië, zeggen dat de stadions daar gewoon tien keer duurder zijn... dan in Zuid-Afrika. Ja, ja, het het, het is, is absurd. Ja, dat lijkt mij wel. Uh, maar goed, ik kan me nog herinneren dat ik voor de NOS in 1976... naar Montreal ben gegaan. Dat is erg lang geleden, de Olympische Spelen daar. En ik herinner me nog wat voor maatschappelijk onderwijs er toen ontstond in Canada... vanwege het feit dat men die spelers zo nodig naar het land moest toehalen. De stad moest geloof ik jarenlang per inwoner hoge belasting extra gaan betalen. En wat ik net al zei, bij ieder groot evenement keert dat terug. En je vraagt je ook af waarom landen iedere keer weer het enthousiasme kunnen opbrengen. De durf en misschien wel de eigen wijzigheid om dit soort evenementen in eigen land te houden. Ja, maar ik las uh, zaterdag in de volksstand uh, bijvoorbeeld dat echte democratie... Zoals als een land als Duitsland uh, zegt... ja, maar wij beginnen niet meer aan dat soort grote evenementen. Het wordt te gek en te gortig. Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja. Overigens, Duitsland heeft uh, het Weken voetbal vrij recent nog georganiseerd. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat dat een geweldig evenement was... wat ook een hele goede uitwerking had op uh, de bezoekers, wij... maar ook op de Duitse bevolking zelf. Want die waren toen ongelooflijk trots. Dat waren zeer vrolijke uh, uh, wedstrijden en evenementen... die toen werden gehouden in Duitsland. Dus het is dus maar heel kort geleden, ja. maar ook dat was duur. Maar Duitsland heeft er wel een soort vrucht van geplukt... Over Duitsland gesproken, 25 jaar geleden, wij versloegen Duitsland... en dat was om meerdere redenen toch een bijzonder moment dat Europese kampioenschap van 88. Heb jij ook het gevoel, dit is, dit, dit, dit is meer dan een wedstrijd die wij winnen? Ja, destijds wel. Ik moet zeggen dat het uh, wel uit mijn geheugen was verdwenen... maar deze dagen is de media-aandacht enorm voor ja. de 25 jaar terug. Een soort heimbeer, denk ik. Um, ja, nee, het, het was meer dan een wedstrijd. Het was de afrekening met 1974... en zoals Paul Onkenhout uh, ruiterlijk erkende in zijn column gisteren in de Volkskrant... het was ook een beetje een afrekening met de naweeën van 40-45. Dat klinkt nu absurd. Ook mezelf klinkt dat absurd. Uh, in de oren, uh, zoveel jaren later, maar het was toen wel degelijk een feit. Ja, maar uh, voor, voor, voor jou was dat uh, niet zozeer misschien een afrekening... maar, maar laten we zeggen voor jou, uh, jou, jouw vader of mijn vader onze de generatie daarvoor... Was dat natuurlijk wel heel cruciaal wat daar toen gebeurde? Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben echt wel opgevoed met, uh, met ouders die, uh, die uh, wonden hadden uh, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet nog heel goed dat mijn eerste interland was in 1956, geloof ik. Was het 56 Ja, twee jaar nadat West-Duitsland wereldkampioen was geworden. En nog zo kort na de oorlog, toen speelde Nederland in Düsseldorf een wedstrijd... Tegen West-Duitsland mocht ik met mijn vader mee met de trein in Düsseldorf. En mijn vader stond na de wedstrijd te huilen. Ik heb nooit begrepen toen waarom. Ik dacht, nou, die is blij. We hebben met tweeën gewonnen. Twee goals van Abelenda, Maar er zat natuurlijk veel en veel meer achter. Uh, het was een overwinning op, op de grote vijand. Ja, in 1956... Uh... Ging je dus aan de hand van je vader naar het stadion. Zeg, in 1974 deed je, meen ik je eerste radioverslag... Juventus Ajax. En dat kon je doen, omdat, hebben wij uh, nu uit het archief opgediept... Theo Komen, de legendarische Theo Komen, zijn vliegtuig had gemist. Ja, hier is Turijn en u kunt het misschien nog horen op de achtergrond. Het is hier 20 minuten gespeeld bij Juventus Ajax... en er stand dus zojuist 1-0 voor Juventus geworden... door doemand van Damiani... En zo bleef het 2-2 dankzij Theo in Arnhem bij Vitesse RKC trouwens merkwaardig en Theo geel uit de goal komen en hens maken. En Van Breukelen slechts geel uit de goal komen en hens maken. Ooit dit seizoen was er een andere regel. Kees is een hele slordige schrijver. Want de eindredacties moesten altijd alle D's en T's goed zetten. Daar had Kees lak aan. Die kon een kolom tikken in 10 in minuten. Van harte welkom allemaal. Na uh, afloop is er voor de fotografen gelegenheid om het uh, hele technische team uh, op de foto te nemen. Uh, dat houdt in dat we vrij snel hier... ...concreet met de vragen kunnen gaan beginnen... ...van uh, alles iedereen die zijn hand opsteekt. Dat was de lange avond tofvoetbal bij Sport 1. En de komende weken, we danken alvast Louis... ...voor zijn aanwezigheid vanavond, de komende weken gaan we door. Dan analyseerden wij met Wim Kieft en Mark van Hintem. En Louis van Gaal doet niet meer mee. Uh, God, ik wist jullie het zo, zo opvatten. He. Ik, ik vond Kieft en van Hintem uh, goede alternatieven. Goede alternatieven? Ja. Nou, dankjewel. Ik wens je een prettige avond. <lacht> Sure. Nou, nou dus duidelijk bij Louis is uh, de final 4 op begonnen. Ik heb drie petten op, geloof ik. Ik was uh, uh, mede-eigenaar van WK-producties. Ik was uh, presentator-commentator. En ik was perschef. Dat klopt. U gaat uh, lekker bij Jan Slachter aan de slag samen met Mart Smeets. Nee. Of mag je nog niks zeggen? Nee, nee. Ik lieg niet. De heer Slachter wrijft zich toch in de handjes. Twee oude rotten aan tafel. Dan moeten ze dus wel snel zijn, want ik geloof dat er wat bezuidigd wordt. her En der. En dan zal ik wel worden wegbezuidigd op de 70 Dus geen omroep, Max? Ik vrees we niet. Dit is uw leven. 1 minuut 30... <laughs> Ja, nou ja, sportjournalistiek bij de kranten, bij Weekbladen. Eh, uiteindelijk ook bij eh, radiotelevisie, hoofdredacteur Studio Sport. Eh, nou noem het en je hebt het gedaan, eh, denk ik. Was dat de droom die uitkwam voor eh, de toen kleine Kees vroeger? Wat? Dat je dit allemaal zou gaan doen? Ja, nee, dat wel. Ik, ik wilde heel graag uh, uh, voetbalverslaggever worden. Wij luisterden thuis naar, het, uh, naar de radio logischerwijs, We hadden geen televisie. En daar kwam Dick van Rijn uit de luidsprekers. Uh, of zo later, of Wim Hoogendoren, of enzovoort, en dat wilde ik ook. Want wij moesten thuis stil zijn als de wedstrijd uit een vreemde tot ons kwam. Dan zei we waren Sst. en dan moesten we luisteren. En dan dacht ik, God, als je dat kunt, voetbalverslag geven en een huiskamer stil krijgen, dat zou ik ook wel willen. Ja. Wie gaf je de kans uiteindelijk? Uh, nou ja, je hebt net een heel raar uh, uh, uh, fragment laten, zien van, van, uh, laten horen van Theo Komer, die er niet was ja. in Turijn. Ik heb mezelf nu voor het eerst teruggehoord. Maar dat was mijn debuut dus voor de radio als verslaggever. Want ik was, werkte toen bij de krant. Theo was er niet, zoals je zei. En ik heb toen maar die microfoon gegrepen van de Italiaanse PTT-beambten. Dus ik heb die kans aan Theo, Theo Komen en zijn snabbel te danken. Uh, maar ja, uh, ik, het was van de generatie Evert Rapal, Eddie Poelman. Ja. En we kwamen allemaal via de krant. Logisch bij Ferry de Grote op van de Gaas terecht. Dat waren de, de baasjes van langs de lijn toen? Ja. ja. Zeggen dat gerucht dat je naar Omroep Max uh, zou gaan... Met Mart samen? Ja, dat, zoals je te keurig hebt verwoord toen voor Pau was dat een gerucht. Uh, we maar je hebben ooit een keer gesproken. Met hebben we hebben ooit een keer gesprek gehad met Jan Slachter, Mart en ik. En uh, het was al vrij snel duidelijk dat er weinig ruimte zat. En wij, ik, wij stonden ook niet echt te dringen, hoor. Nee. Boel, uh, op het moment dat je ergens gaat praten... is alsof je onmiddellijk aan de slag moet, maar ik heb voldoende werk. Ja. ja. Maar ik heb wel eens de werktitel Martin Casey gehoord zelfs. Ja, maar die is ook al heel oud. Die is ook al, dat ja, die dateert al uit het, het feit... op het moment dat ik hier in het gebouw werkte bij de NWS, zullen we een, oh. een talkshow doen, Martin Casey. Maar ik weet niet zeker of Martin Casey wel een goede combinatie is. Nee. En, en daarmee zeg je, daar moeten we eigenlijk niet aan beginnen. Nou ja, ik, ik, vind, ik vind dat je. Dat vind ik echt. Gelukkig heb ik die naam ook wel. Ik heb ook een slechte naam op sommige terreinen. Maar een goede op het gebied van jonge mensen een kans geven. Je moet niet tot, tot je 85ste noodgedwongen. Of omdat je anders in een zwart gatveld dingen blijft doen. Moet je niet doen. Kees, we hebben het al even over Brazilië gehad. Wat is het opvallendste nieuws voor jou? Is dat, is dat ook Brazilië als je daar naartoe gaat? Nou ja, toen ik ben vroeger dacht ik inderdaad. Ja, Brazilië is misschien wel een beetje typerend hè, voor, voor wat er allemaal her en der in de wereld gebeurt. Mensen worden wakker, staan op ook. In landen waar we het niet zo van verwacht hadden. Turkije. Uh, nu Brazilië. Uh, je, je leest en hoort dat het in Brazilië beter gaat met de economie. Uh, booming zelfs. Uh, en je leest en hoort nu ook dat het heel verrassend is dat mensen opstaan en gaan demonstreren. En ook massaal. En uiteindelijk is het ook niet zo gek. Want je hebt terecht aangegeven dat dit soort evenementen miljarden kosten. Ook in Brazilië wonen er nog veel mensen ver, ja. ver onder de armoedegrens. Dus men laat een keer, godzijdank, zijn eigen geluid horen. Nou, dat geluid klinkt zo. Het is een fingida. Het is fingida. Het is geen fingida. Het is geen Als u vragen hebt aan Kees Jansma, stel ze gerust: deperstribune.nl of twitteren: hashtag perstribune. Zaken die opvielen in het media-nieuws. Dominique van der Heijden wordt vanaf 2014 de nieuwe politiek duider van Nieuwsuur. Ze volgt Ferdie Mingelen op, die door de NOS met pensioen wordt gestuurd. Van der Heijden ziet haar nieuwe rol als een logische stap. Mijn echte opvolger staat hier. Dat is Koen. Uh, maar Dominique vervangt hem even in de tussentijd. En dat is een hele goede keuze. Ze is scherp en ze heeft veel ervaring. En ze begrijpt hoe de politiek in elkaar steekt. Dus dat komt van Goed. En ik wens haar heel veel succes. Ja, dat was dus Ferry Mingelen uh, over zijn opvolger. Hij is erg uh, vriendelijk. Dominique van Ferry, ja, uh, vind je dat een logische wisselcase? En dat zaken waar je mee bezig bent? Ook? Mm, nou ik, ik, ja, want ja. Uh, Ferry Mingelen ken ik persoonlijk ook. Uh, er zijn heel, heel mooie columns over hem geschreven. Want als je weggaat, gaan mensen je plotseling missen natuurlijk. Uh, ik zei net, je moet niet tot je 85ste willen doorgaan... maar Ferry is nog lang geen 85... Nee. en zal ongetwijfeld nog ergens in het Nederlandschap een rol gaan spelen. Maar ik vind het niet zo vreemd. Het is de policy van jouw bedrijf, van de, van de NOS. Ja. Policy... Ja, ik ben, werk bij Max ja, ja, Klopt. Ja, maar is ik, ik, het is wel lang mijn bedrijf geweest. Ja, maar, ja. ja, mijn ook. Maar het is nu wel de policy 65. Ja. En de uh, tijd voor andere Mees heeft daar natuurlijk ook uh, de gevolgen van ja. ondervonden. Weet je, en daar valt veel voor te zeggen... Anderzijds, je gooit ook veel kennis weg. Ja, dus daarom denk ik dat Fergie nog wat ergens en der opduiken. Uh, maar de dumme vrouw die je nu gaat overnemen... die is bij mij thuis ook heel vertrouwd. Hoor. Dus uh, dat gaat snel winnen. Je gelooft er gelijk. Ja, <laughs> inderdaad. De doelpunten regen, tijdens de Confederations Cup-wedstrijd Spanje-Tahiti... is donderdag door bijna een half miljoen kijkers gevolgd op Nederland 3... En daarmee uh, deed het verslag uh, het niet slecht uh, qua kijkcijfers. Ongelooflijk. Ja, uh, ja. Wacht. Kan jij het opbrengen om daarna te kijken, Kees? Ook, ook al ben je de beroepshalve bij betrokken? Ja, ik kijk wel. Ik heb het wel gezien. Uh, ik heb wel van ook van, van mensen die. Uh bij de omroep werkzaam zijn, sms'jes je gehad van moeten we het eigenlijk live uitzenden? Het antwoord is waarschijnlijk ja, want het zal wel, ik ken dat fenomeen, in een contract zitten. En je wil ook de goede wedstrijd uitzenden, dan heb je ook de verplichting om de minder goede uit te zenden. Maar laten we zeggen dat het bijna een belediging is voor Spanje dat ze tegen zo'n land moeten oefenen en dat er ook nog ja. naar gekeken wordt. Ja, we hebben hier wel eens Jan Boskamp gehad, jou niet ja. onbekend, nee. ook, ook een groot voetballer geweest, Aad de Mos. Maar dat zijn mensen die kijken dus alles hè? Ja, ik die kijk ook helaas veel te veel. Ja, ja. Is a, wat, een a, wat vinden ze daar thuis dan van? Um, um, uh, het, um, um, um, uh, nou, <lacht> dat wordt uh, buitengewoon geaccepteerd. Tot op zekere hoogte. <lacht> Paul, Paul de Leeuw stopt definitief met zijn televisieshow. Manneke Paul bij de Vlaamse tv-zender VTM. VTM uh, wil hem dit najaar gewoon overslaan. Maar voor Paul de Leeuw was dat een teken er dan maar helemaal mee te stoppen. Opvallend, omdat hij toch behoorlijk succesvol was bij onze zuidenburen. In Nederland keert hij in elk geval ook niet terug. Op zaterdagavond Nederland 1. En uh, dat scheelt weer, uh, Kees, voor jou een paar venijnige grappen, denk ik. Please start with the music! Dames en heren, geef een harde applaus. Hier is je sportcommentator. Geweldige man, vader van twee leuke kinderen, nog wel meer kinderen. Hij is een enorme grote vriend. En hij heet gewoon Kees Jansma! Ze waren gewoon alle fronten veel beter en ze waren ook nog heel leuk. En, en de sfeer Nog één was... keer, Kees Jansma. Nog één keer, nog één keer. Ja. De Duitsers waren gewoon leuk. Wat knap van je? Nee. Heb je therapie gevolgd? Of ben je... nee. Ja. Jij gaat naar zo'n programma, maar voetbal, uh, internationals die krijgen natuurlijk ook uitnodigingen. Uh, die zie je niet zo vaak verschijnen, hè? Daar ga ik ook niet over. Uh, voetbal internationals werken voor een club. En uh, zodra ze bij het Nederlands Elftal weg zijn, uh, hebben ja. wij uh, heel niets meer over ze vertellen en ik ook niet. Maar als de vraag komt, als ze in een trainingskamp zitten of als ja. ze op weg gaan met de Oranje, uh, dan, dan ga je er wel over natuurlijk als ja. perschef van het Elftal. Wat adviseer jij? Ik adviseer helemaal niks. Want de regel is, onder iedere bondscoach... van Marwijk, van Basten, van Gaal... dat als je een trainingskamp zit, je er niet uitgaat. Dus, dus het bezoek aan, aan een studio is, is gewoon uitgesloten. Ja, maar het, het zou goed kunnen zijn voor hun imago, hè? Ja, maar je weet dat we als een van de landen die nog de media vrij hoog achten... Dat we, dat we heel veel mogelijkheden geven, vinden wij althans... om in ons hotel of bij het trainingscomplex de spelers te interviewen. Wel een enorm verschil als we het daarover hebben met 25 jaar geleden. Want ja, in de 88 was ik namens de NOS de enige verslaggever... met een camera, Martijn Lindenberg en Ferry de Groot de enige mensen die, die, die dicht bij het elftal kwamen... want er was ook geen concurrentie. En als je nu een, een simpele training van een Nederlands elftal ziet... of in welke sportploeg dan ook... dan staan er natuurlijk meteen tientallen camera's. Ja. Zijn we daar een beetje in doorgeschoten? Ik vind van wel. Ik weet nog goed dat ik hier wegging uh, bij de NOS in 1998. En toen heb ik uh, nog een soort stuk geschreven... dat we moesten oppassen dat sport niet een nationale melkkoe werd. Uh, want we deden en we doen te veel. Ja, dat is natuurlijk zo. De massaliteit maakt het werken trouwens ook voor iedereen moeilijker. Voor de voetballer, de sportman, de sportvrouw... en ook voor de verslaggever. Ja. Het, is, het is te massaal geworden, ja, idee. Maar het genereert natuurlijk wel al die aandacht... ook weer uh, hernieuwde belangstelling. Of, uh, het, het houdt de belangstelling vast. Hè. Ja, het is ook een werk. Je kan ook zeggen, als je enige vorm van schaarste creëert... dat de belangstelling dat dan kunnen, ja. uh, ook, uh, ook gaat uh, ja. toenemen... of, of uh, blijvend is. Kijk, uh, in de tijd van 88... toen waren de kijkcijfers uh, uh, ook voor Studiosport... en voor Radio langs de lijn... waren aanzienlijk hoger... Ja. Dan nu, studiesport heeft ze altijd wel goed gehandhaafd, hoor. maar, maar uh, in zijn algemeenheid zijn de voetbalwedstrijden aanzienlijk minder bekeken dan in de tijd dat het schaarste was. Ja, maar vind jij uh, gewoon als, als, als iemand die aan de kant nu van het Nederlands helftal al opereert, dat al die oefeninterlandjes op televisie zouden moeten? Want ik bedoel, dan creëer je inderdaad schaarste. Waar moeten we dat allemaal zien, zou je kunnen zeggen? Ja, nou ja, ik, ik vind van niet. Ik vind dat uh, ook uh, vriendschappelijke evenementen worden uitgezonden... die eigenlijk in samenvatting water op de avond uh, zouden volstaan. Ja. Dat doen ze bij de BBC, dat doen ze ook bij andere landen. Maar ja, uh, ik, vind, ik heb het ook wel eens armoede genoemd. Een, een wedstrijd die een half miljoen kijkers trekt op een bepaald tijdstip, op een, op een door de avond, eh, genereert misschien meer kijkers dan een aardig programma. Dus kiezen we maar voor het voetbal. Ja. Misschien wel te gemakkelijk. Maar aan de andere kant, eh, de, de honger naar voetbal blijft bij een gedeelte van het volk altijd aanwezig. Ondanks alle wielerschandalen van de afgelopen tijd, zal het nieuwe seizoen van de avondetappe van Maart Smeets niet doordrenkt zijn van discussies over EPO. Dat beloofde de eindredacteur Jan Stekelenburg deze week in een interview met het AD. Stekelenburg, 71 geloof ik inmiddels. He? Eindredacteur. Er, is, er van... is nog hoop voor ons. Het ja. is geweldig eigenlijk. Nee. Uh, Jan ziet een prettig programma voor zich. waarbij het koord dansen wordt tussen gezelligheid en journalistiek. waarbij de kijker niet wordt verveeld door het zoveelste gesprek over doping. Wat in elk geval de indruk dat Mart Smeets er ook klaar mee was. Nee maar wacht even. De maar het gaat autoriteiten dat jij wist dat er iets aan nee, de hand. Was. Dat wist ik wist ik zit op een stoeltje in een kleine cabine en ik praat over een etappewedstrijd. Mm -hmm. Denk jij dan dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. Ja, mm. nou, dat, dat was niet handig hè van Martin de wereldraad door tegen Matthijs van Nieuwen. Nee, ik heb het gemist. Ja. Ik hoor het nu voor het eerst. Oh, ik heb ja, het gemist. Nee. Want ik was in het buitenland, het was maar ik... uh, om het te zien. Ja, Mart heeft me daar ook over uh, ik heb met Mart ja. over gesproken en uh, hij zat er zelf uiteindelijk ook ja. heel erg mee. En het was een Slip op de tang. Aan de ja. andere kant. Uh, uh, Smeets moet zich wel. Ik ben niet objectief hoor. Want nou, het is natuurlijk een vriend van, me, vriend van me. Uh, moeilijke man. Voor zichzelf. Maar ook voor anderen. Uh, maar Smeets heeft zich wel her en der moeten verdedigen. Waar dat een beetje onnodig was. Wat, wat ik ook vind is dat de NOS. Mart. Vaker. Dat is geloof ik recentelijk gebeurd deze week. Vaak had moeten zeggen hoe vaak ze wel hebben geduid. Op het gebruik van doping. Ik herinner me hier in ditzelfde gebouw. Uh, een uitzending aangaande Joop Soeterman die destijds werd betrapt uh, op doping dat ging buitengewoon ver van de kant van de NOS. Zo zijn er meerdere voorbeelden. Het lijkt wel of Smeets over de enige is in die in die wielerwereld die blijkbaar met oogkleppen heeft voorgelo voorgelopen. Uh, er zijn meerdere, maar Matt is naar mijn idee iets te veel in het defensief gegaan. Ja, nou ja, weet je, hij heeft natuurlijk denk ik wel een punt dat hij vanaf een uh, een, een camerapositie achter een scherm zit te kijken en te vertellen wat er gebeurt in zo'n koers. Daarvan kun je zeggen, ja, dan, dan weet je niet wat er aan doping wordt geslikt. Nou, maar, je moet, ja. maar er zit één nou, maar bij. Uh, moet je ook als verslaggever uh, zover gaan... dat je uh, winnaars uh, zelf omhelst voor de televisie, buiten van spreken. Aan ah, nou, dat... Kneteman, Leontien van Moorstel tieners noemen. Ik bedoel, dat is de andere kant. Ja, maar goed, het, dat is me ook wel eens verweten met voetballers. In, in 88 zeker, maar als er dan wordt gewonnen is iedereen het heel gaan vergeten. In 88 schreef Hans van Rijzen aanvankelijk in het AD een dodelijke kolom over me En toen Nederland bleef winnen, werd dat een stuk aangenamer... Uh, Mark Smeet is natuurlijk een fenomenale presentator. Zeker. Uh, uh, een man met enorme vakkennis... Uh, ik heb me wel door, door die hele wielergebeurtenis uh, afgevraagd... Uh, heb, ik, heb ik ten tijde van de NOS voldoende gedaan... aan, aan het zoeken naar doping bij voetbal. Ja. Het is gewoon nee. nee. Uh, het, het kwam ook in die tijd uh, eerlijkheidshalve gewoon niet bij je op. Bij wielrennen wel. Uh, maar de vraag is nogmaals, er werd massaal gejokt en gelogen... hoe krijg je dat boven water. De verhalen waren ja. legio. er is weinig mee gebeurd. Maar het is niet zo dat het is doodgezweken. Ma maar heb jij de... uh, uh, ooit in het dilemma gezeten... Uh hoe ver blijf ik eh, journalist en hoe ver blijf ik bezig met journalistiek... in, in, laten we zeggen, in het omgaan met, met sporters? Hè? Nou ja, wat ik net gaf als voorbeeld, ja. eh, de arm om een winnaar heen slaan. Nou, dat gaat natuurlijk verder dan eh, gewoon sportjournalistiek bedrijven. Nee, goed, uh, Hans van Bleukel is straks in de uitzending... met Joël van Wat, begrijp ik. Ja. Uh, op het moment dat je, uh, zoals ik in 88... Uh, nadrukkelijk in de buurt bent van een aftal en je maakt mee wat er aan emoties uh, zich afspeelt... wat er moet worden gedaan om te winnen en te verliezen. En uh, niet te verliezen, de druk. Ja, uh, en je bent erop met die camera in de buurt... dan word je min of meer, al wil je het niet, een van hen... en dan juich je mee. Uh, ik hoorde hoor nog dat toen Nederland won met 1-0 van Ierland in 88, Henk Spaan en Hardy Vermeiger zeggen, die hadden op de tribune... die kale staat te juichen. Dat was, ja, dat was ja, wat, ik stond ja. te juichen op de perstribune. Na de hand heb ik van collega's begrepen dat ze tijdens de WK in Zuid-Afrika... Van, van goede collega's als Willem Vissers, en noem maar op, de Volkskant dat die ook hebben ze te juichen toen Nederland won van Brazilië. Er uh, zit blijkbaar toch in ons. Ja. Het, het hele afstandelijke, dat is mij niet gegeven. Nee, dat geef ik u moeilijk... Nee? Nee. Nou ja, maar daarmee uh, loop je ook het risico. Zeker. Hè? Je, je weet wat ik wil zeggen, dat je niet meer de onafhankelijke journalist bent van in dit geval de NOS. Uh, nou ja, een voetballer die bij Jack van Gelder op schoot gaat zitten. Nou, een voetballer, Wesley Snyder. Ik bedoel, hij doet dat wel zelf, maar niemand zegt. Hé, hey, uh, ga eens naast me zitten, ik heb nog een paar leuke vragen voor je. Nee, uh, dat heb ik, dat, ja, ik, ik weet dat dat Lastig, plaatsgevond is. Dus, ja. Nou, nee, want ze hebben mij nooit op schoot gezeten. <laughs> uh, ik heb nee, maar wat nooit... vind jij ervan? Vind je dat te ver gaan, zoiets? Ja, achteraf is, gaat het te ver. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. alleen op het moment zelf realiseer je dat absoluut niet. In 88 hebben ze mij een bad gedonderd. Ik ben een beetje doodziek ja. van die beelden geworden inmiddels. Maar, maar het is wel zo dat ik, uh, dat ik achteraf denk... Ah, dat was een beetje te vet en een beetje te aangezet. Maar toen niet, op het moment zelf niet. Donder ga je het. Ja. Nou ja, oké, okay, kun je nog. Het overkomt je. Maar zit het in de sportzoenstiek niet, uh, niet toch min of meer ingebakken dat, dat, er, nou. ja, dat je wat dichter uh, bij, bij de sporters staat dan uh, in, in andere takken van de journalistiek gebruikelijk is? Nou, ik, ik weet het niet. Uh, als, als ik wel eens in Den Haag kom... dan kom ik nog wel eens. Dan vind ik het ook nog wel eens... af en toe klef, hoor. Dus journalisten ja. en, en, en politici... spelen ook vaak een toneel, vind ik, een toneelspel... waarbij ze eigenlijk de vragen en antwoorden kennen. Uh, maar ja, ik, ik geef het toe. Het, mijn karakter is, uh, is dusdanig dat het, als er wordt gewonnen, ik wel een beetje ja. meevieren. Ja. Nee, dat begrijp ja. ik. Je kan juichen, natuurlijk. Oké, okay, maar dan sta je nog op een perstribune. Ja. Maar je kunt nog een stap er dus bij zetten. Uh, nou goed, ik heb die voorbeelden net. Ja. Jij krijgt het natuurlijk ook geregeld. Nu niet meer misschien maar toen het verwijt, je bent en sportjournalist... en voorlichter van het Nederlands Elftal. Ja. Hoe kan dat twee van die petten? Ja, uh, dat is blijkbaar gelukt de afgelopen, uh, wat is het, uh, meer dan met ja. tien jaar. Uh, ik begreep overigens, ik begreep heel goed toen ik dit ging doen... dat die opmerkingen zouden komen. Ja. Alleen ik dacht bij mezelf, mijn goede oude vader gaf me dat ook altijd mee. Nou, toen was ik al het eind van de, vijf, van, de, van de jaren 50, ja was ik, 55 of zo... Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga ja. gewoon doen wat ik leuk vind. En ik, ik pleeg, zoals Marten dan wel noemt, ik pleeg geen misdaad. Ik probeer mijn collega's zo goed mogelijk aan te laten werken. En ik probeer de voetballers zo goed mogelijk aan te laten communiceren. Lukt niet altijd, maar nee. dat is wat ik doe. Nee, maar, en jij moet ook journalistiek bedrijven. Aan de ene kant ligt je voor. En aan de andere kant moet je ze ook weer te gaan. nemen maar als maar nodig. Enkele, het is. kost nee? me geen enkele moeite om te zeggen tegen een voetballer dat hij slecht was. En maar. waarom kost me dat die moeite niet? Uh, en wie naar uh, de uitzending van de Eerdivisie Lijvenkrijg ziet dat. Omdat ik wel heb geleerd in de loop der jaren. dat voetballers eigenlijk heel erg kritisch op zichzelf zijn. En dat ze ja. wel kunnen leven met kritiek. als die maar recht door zee is en uh, redelijk betrouwbaar en. Uh, ik ga niet zeggen tegen Kevin Stroopman, omdat ik hem toevallig uh, in Nederlands af tot zie... ja, wat is vandaag goed? Want dan zou ik Strootman best zelf denken... Uh, ja, die, slij, of... die slijmbal ja. die neem je hevig de maling. Ja. En die denkt daar niet anders dan het, dan het verslag van de wedstrijd. Voetballers kunnen dat hebben. Maar het gekke is, ja. je kunt het je bijvoorbeeld in andere takken van de journalistiek... niet voorstellen dat de voorlichter van Rutte, en passant... ook nog uh, de mannen die hem uh, op televisie tien minuten uh, doorzaagden... over zijn beleid, bij wijze van spreken. Nou, ik, ik kan me niet zo... Dat... Nou, ja, ik, volgens mij zijn er ook tal van verwevenheden... is dat Nederlands? Tussen... Uh, <laughs> ja. tussen uh, tussen politici en, en de tv... Ja, informeel maar, misschien, ja, maar formeel ja. zou het niet kunnen, denk ik. Is informeel iets anders dan formeel? Ja, want wat zit ja. te kijken natuurlijk. Ja, ja, nee, dus, dus hoe neem je hem in, in de maling? Het is een feit dat, dat, uh, dat uh, eh, het, toen ik dit ging doen, zo lang geleden... dat er terechtvragen werden gesteld, hoe ja. gaat hij zich houden? En uh, nou, ik, uh, ik, ik rol daar redelijk doorheen... omdat ik in ieder geval tracht uh, dat in tegen te doen... en dan krijg ik uh, ja. regelmatig opmerkingen, maar ook complimenten over. Ja. Dus je, ja, je leeft ermee en je, en je haalt jou, in feite je schouders er dan ook over op. Omdat je zegt, nou ja, het werkt zoals het nu goed kan uitpakken blijkbaar. Ja, je moet er ja. wel een keer mee stoppen. En dat ga ik dan ook doen volgend jaar na Brazilië. Echt? Hè? Ja, nee, dan heb ik het wel heel erg lang gedaan. Oh, ja. maar je gaat wel door toch, hoop ik, hè? Ik ga dan wel wat <coughs> dingen doen, maar okay. niet meer dan het Nederlands afdelen. Een vraagje van John ja. Koenraad: Mart Smeets heeft zich vergist in Lens Armstrong. Is er iemand in wie Kees Jansma zich heeft vergist? Poeh. Je mag één, één iemand noemen. Jeetje, maar moet ik dat ook, ik dat ook meteen doen? Of mag, mag, er, mag ik dan nog er even over, over nadenken? nadenken? Ja. Je mag er gerust over nadenken. Uh, we gaan naar onze vliegende kiep. Die is al een paar weken op zoek naar de helden van het EK voetbal van 88. Nou, vandaag voor het laatst. 25 jaar na onze overwinning op het EK... ...vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kiep. Vliegende kip, Jules van der Wart. Ja, Govert, ik zei het net al. Uh, ik ben in Leende thuis bij uh, Hans van Breukelen. Het is nog uh, twee nachtjes slapen en dan is het precies 25 jaar geleden... dat Nederland uh, de Europacup, of uh, dat ze de Europese kampioen werden... in, uh, in West-Duitsland uh, toen nog. Ik ben bij hem thuis, ik zie een boekenkast met heel veel mooie boeken... van oranje toen en nu. En Hans zit aan de keukentafel... Uh, lekker met een stroopwafeltje bij Hans. Ja, op zijn Brabant zit. Ja. Ik heb een VI van 25 jaar geleden. En schreef jij een column. Wat, wat staat daar nog in, Hans? Ja, zullen we, zullen we het heel... heel in, in deze laatste bijdrage... Ik zal een klein stukje citeren. In deze laatste bijdrage wil ik ook graag mensen bedanken. Ten eerste mijn slapen Joop Hielen. Die mijn snurken, mijn late telefoontjes naar huis... en mijn vervelende gebabbel heeft moeten aanhoren. Nou, dan ten tweede al mijn collega's... van nummer 2 tot en met 20 die allen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit succes. De kameraadschap, de steun aan elkaar... zijn mede de basis geweest voor dit resultaat. Nou, dan ga ik nog even door. En als laatste heb ik daar ook nog uh, Karel Akerman, de elftalbegeleider... die 101 klusjes heeft opgeknapt en altijd met plezier. Uh, uh, nou, en dan de secretaresse uh, Hermen Hovelink... en tenslotte natuurlijk de Oranje Legioen. Wat de supporters voor ons hebben betekend, is met geen woorden te beschrijven. Mooie woorden destijds. Uh, Eén iemand noem u hem op, dat is Kees Jansma. Kees zit in de studio, uh, heeft destijds ook een column geschreven. Wie was nou degene die hem het water in heeft gegooid? Was jij dat of uh, wie was dat? Nee, dat durf ik niet meer te zeggen. Ik weet alleen dat het naar Ierland was. Het was natuurlijk ook een hele unieke situatie in die tijd... dat er een journalist eigenlijk op en eigenlijk onderdeel was van het Nederlands Elftal. En dat met Michels. Ja, maar ik denk dat, uh, dat kan Kees uiteraard beter vertellen dan ik... maar ik denk dat, die, dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt zijn. En Kees hiel, hield zich daar uh, aan. Er was ook eigenlijk een soort van persoonlijk souffleur van Michels. En ik weet nog wel een paar momenten uh, dat, uh, dat hij hem interviewde... voor wedstrijden, maar ook na, na afloop, met name Duitsland dat uh, zowel voor als na Michels hem gewoon eigenlijk in de zeik zette. En dat zal Kees ongetwijfeld nog weten... van de laatste wedstrijd Toen zo'n laatste wedstrijd. En toen vroeg Kees naar de winst op Duitsland ook nog uh, aan Michels... Uh, is dit nu, is nu 74 voor u weggespoeld? Hij zegt, wat 74? Nou, uh, toen de WK-finale vloer ging. En toen zei Michels, ik weet niet waar u het over hebt. En dat was wel, <laughs> dat was wel heel leuk. En, en, en dat, Kees was gewoon als het ware onderdeel van die ploeg, hoorde bewijzen van bij de begeleidingsstaf. En dat zal nooit meer zo uh, kunnen. En wie Kees toen in dat bad gesoden heeft, dat weet ik niet in Kelsiekeertje. Maar volgens mij werd hij aan alle kanten gewoon uh, vastgepakt met die prachtige grote bril op van hem. Uh, Kees luistert uh, vast mee. We gaan uh, gewoon even vragen of hij wil vragen aan Kees uh, wat hij uh, nog zelf Dankjewel. weet van die periode. Ja, dat gaan we zeker doen. Uh, uh, Jules, Jules van der Waart in gesprek met uh, Hans van Breukelen. Nou, laten we Kees uh, toch oh. nog één keer de duik laten nemen. Onvermijdelijk, uh, want, uh, want Het archief ligt he? niet. Nee. Is bij Ajax ook een keer in bad gegooid. Dus Kees. Uh, ja, hij trekt natuurlijk water aan een beetje. <lacht> ja, je krijgt uh, natuurlijk uh, een bepaalde uh, tactiek die je gaat volgen als Kees als de kleedkamer binnenkomt. Dan, dan gaat het al van oor tot oor van. Uh, het gaat weer gebeuren. Ja, en dan uh, op een gegeven ogenblik uh, wordt er toegeslagen. Opa, John, uh, John, uh, John van het schip. Ja, dan ga je het bad in, Kees, maar dan voel je je toch doodongelukkig, of niet? Uh, nou, nu helemaal. Het gekke is ja. dat je. Ik uh, krijg een soort plaatsen van. de schaamte als je het nu hoort. Maar dat is heel raar, want het was, toen was dat niet zo. Ik had wel. Uh, iedereen zei naar nou, de handhuis. Je vond het wel leuk. Hè? Nou, ik vond het niet leuk, want ik moest presenteren. Dan vergeet ik een soort paniek. En ik weet niet of je Martijn Lindenberg kent. De regisseur van Studif Nameloos? Ja, dat ja. was een baasje. En, ja, de, je, je, uh, en een goede ook trouwens. En dus ik diende wel op tijd. Een goed, goed, goed gekleed uh, eraan. Maar ik, ik was doorweekt, zei ik niet, met het zware lijf? Dus ik heb eens nog een shirt geleend. en een overhemd geleend. Uh, in mijn binnenzak zat mijn accreditatie. en mijn geld in mijn Paspoort. Ik had toch wel een vorm van paniek. Het was dan van basten, trouwens die tot mijn verrassing uh, mijn, uh, mijn kilo's over die rand heen duwden Oh, kijk aan. Met ja. wie je later... Uh, dat was jouw eerste uh, begeleidingsklus, hè, denk ik, bij het Nederlandse elftal... met Van Basten als bondcoach. Als perschef, ja. Ja, wat bijzonder. Ja, dat zeker. Je zo, ja. Zeker. Het is ook een bijzondere man, dus dat is... Ja. Uh, ja. Kees, maar ik hoor uh, hem ook zeggen, uh, onze vriend Hans van Breukelen... jij was de persoonlijke souffleur van Michels. Ja, dat is dus niet waar. Uh, zoals ik ook niet de persoonlijke souffleur ben van, uh, van Gaal of van Marwijk of Van Basten. Uh, ik, ik, ik had daar daadwerkelijk een journalistieke rol. Alleen, in het begin was dat dus best lastig, want Nederland Verloren, de eerste wedstrijd. En Michels is dan, zoals iedere coach, kribbig. Maar we hebben wel beide onderweg gemerkt, ook aangegeven door de al genoemde en ook door Ferry de Groot, dat er wel iets tussen ons ontstond. Uh, mijn korte vraagjes en zijn humoristische antwoorden, altijd to the point. Met als hoogtepunt natuurlijk mijn journalistieke grote vraag voor Nederland-Duitsland, de laatste wedstrijd. Ja. Uh, dat was inderdaad een geweldige blunder, ingegeven door angst dat we weer van Duitsland zouden verliezen, denk ik. Maar ik stelde hem en Michels zei: ik dacht het niet. En uh, hij heeft ontdekt dat het leuk was en ik ontdekte dat het leuk was. En dus hebben we daar beide gebruik van gemaakt. Ja, uh, Michels kon blijkbaar ook wel met een prikkelend vraagje overweg. Daar was hij niet zagrijnig over echt. Daar kon hij heel erg zaggerij over zijn. Het is het, zoals iedere coach dat kan. Maar uh, hey, uh, ja, wij, wij, hadden, wij kregen wel iets. Ja. We hebben wel een soort relatie gehad uh, tijdens het toernooi en ook daarna gehouden. Het was altijd meneer Michels. Dus zo kloos was de band ook weer niet. Pas Paul voor zijn dood, zei hij. Zou je niet een keer Arines gaan zeggen? Het was echt wel de afstand die er moest zijn. Maar voor de kamer liep het lekker. Ja. <laughs> en, en zijn bondscoaches die, die hebben geleid op van Basten en vandaag de dag van Gaal en daartussendoor van Marwijk. Ja. Zijn die wel. Uh, zijn die wel in voor deskundige adviezen over hoe om te gaan met uh, kritische vragen van journalisten? Ze zijn daar erg voor in. Of ze er altijd naar luisteren is de tweede. Uh, nou, dat of weet jij. Handelen. Doen ze het? Uh, nou, niet altijd. Nee. Omdat, uh, uh, dat geldt voor iedere coach. Omdat uh, ja, ik ben er niet voor om een coach te veranderen. Uh, ja, misschien zou ik dat soms wel eens willen, maar dat is natuurlijk niet de opzet. De opzet is dat hij gewoon daar verschijnt waar hij zou moeten verschijnen... En daar is Bij alle coaches heb ik daar geen last van. Nee. Uh, Louis van Gaal is een man met wie ik heel prettig samenwerk. Maar die wel zegt, ik ben 61, waarom zou ik me nog kunnen veranderen? Nou, die moeite doe ik dan ook niet. Nee, maar ik zou wel me wel kunnen voorstellen dat je tegen zo iemand zegt... Louis, word niet boos op een vraag, maar geef gewoon antwoord op een vraag. Ja, dat zeg ik tegen ja. iedereen. Ja, want, ja. want dat ja. lijkt me... Maar dat wil niet zeggen dat het zo is. Uh, nee. uh, uh, Mark het ook wel eens dat hij spijt heeft van een opmerking. Laatst nog bij een kinderpersconferentie, geloof ja. ik, van, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Bij het jeugdsanal. Ja, bij ja, ja. het jeugdsanal. En dat... dat uh, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uh, alleen, het is ook wel de bedoeling dat mensen die voor een camera verschijnen... of voor een microfoon van de radio staan, dat ze zichzelf zijn. En soms is die, zijn ze zichzelf op een manier dat ik denk... nou, zou het een tikje anders kunnen, maar ja. ik, ik ga daar niet over. Maar moet jij daarna dingen rechtbreien ten aanzien van... Uh, een, een journalist die zich tekort gedaan voelt nou, of weggezet? Uh, wat ik uh, zeker in het begin met Van Basten had... is dat ik nog wel, dat is wel helemaal veranderd, vind ik... Uh, uh, dat ik dacht van, ja, jullie zouden de echte Van Bastus moeten kennen. Hij was een hele warme, aardige, sociale man. En zo komt hij natuurlijk niet altijd over voor de camera. Nee. Dus dan, dan haast ik me wel om tegen verslag even te zeggen... jullie schatten dat verkeerd in. En daar ben ik wel van afgestapt. Van, denk, ja, dat is eigenlijk een beetje... Ik kan wel discussiëren over coaches en over hun aanpak... en over hun werkwijze met, met de collega's van de pers. Maar ik ga ze niet meer, wat ik ben van Bastus... wel de bellen en zeggen, jullie zien het verkeerd. Dat, uh, dat doe ik niet. Nee. Kees, toen je terugkwam in 1988, um, wat staat daar... ...jou vooral van bij, na nou, dat prachtige toernooi... ...en die titel en die rondvaart door de grachten? Dat ik moe was, uh, uh, dat is heel raar... ...maar ik, ik, ik uh, stapte uit die rondvaartboot. Nou komt alles toch weer terug, zeg, ik. Dan stapte ik uit die rondvaartboot... ...en uh, toen uh, met de cameraploeg... ...en toen stond ik verschrikkelijk mijn hoofd... ...bij het uitstappen, bij uh, een boot van rederij Kooi... ...en uh, toen begon ik ongeveer te huilen... ...en toen zei ik wel, je moet naar huis, man. Uh, ja, en toen, ben ik, toen, toen, toen moest ik naar huis, het was trouwens mijn verjaardag... 26 juni, 88. En toen heb ik een Amsterdamse taxichauffeur gehad... en die bracht me naar huis. Die was helemaal in oranje gekleed. Die vond het hartstikke leuk. En toen ben ik naar bed gegaan... en toen ik de volgende morgen beneden kwam... zat die taxichauffeur er nog. Dus die had een hele gezellige dag bij mij, bij mij thuis. <laughs> dat kan me nog heel goed herinneren. Ja. Ja. Nou, wij, uh, We nemen je nog even mee naar 88, want dit gebeurde. Amsterdam heeft uh, zo'n 800.000 inwoners. Op dit ogenblik zegt de politie... dat er meer dan een miljoen mensen... Langs de waterkant staan. Een miljoen mensen in Oranje. Mensen springen spontaan in het water. Dat is ooit een keer eerder gebeurd. Met uh, de Beatles geloof ik hier wat dezelfde kracht hebben. Dat is al heel lang geleden. De spandoeknet zijn we gepasseerd onder het motto Oranje van Bastis. Ja, zo klonk dat, uh, Kees. Het komt allemaal uit het uh, archief. Uh, het is terug te zien uh, en uh, te horen op uh, onze website. Nou, even langs uh, Ron Vergouwen gaan, zijn rubriek uh, Kassie Kijken. heeft het op uh, kop uh, beloofd. Temperatuur uh, liep deze week behoorlijk op, dachten we. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Hoewel de tv-makers nog echt niet allemaal op vakantie zijn, is het de eerste warme periode in een jaar nooit echt goed voor een spetterende tv-week. Je kunt de klokker op gelijk zetten. Journalistiek Nederland krijgt zomerkoorts. Ja, dat levert informatieve tv op. Er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Deze dakbedekker heeft een paar tips. Pet op, veel water mee. Uh, zonnebrand. Ja, vroeg beginnen en vroeg ophouden. Het zeewater is nog erg koud, maar zo'n 15 graden. Wat gebeurt er dan? Dan verlies je snel lichaamswarmte, wat leidt tot kramp. En ouderen moeten extra alert zijn bij deze hitte. Volgens het Nationaal Ouderenfonds hebben vooral kwetsbare ouderen veel last van het hete weer. Ja, en als er dan verder echt geen nieuws is... behalve een debatje hier en een aftredende Kamervoorzitter daar... Dan kun je het ook positief zien, want je krijgt in de nieuwsrubrieken tenminste nog eens een keer iets te horen wat normaal compleet aan je voorbij zou gaan. Al maanden is er in het Zuid-Amerikaanse land Venezuela een grote tekort aan wc-papier. Ja, en als er dan echt geen nieuw nieuws is, dan recycle je gewoon iets van een oude uitspraak uit een tv-programma van twee jaar geleden. Het zijn grote woorden, maar de directeur van het Kankerinstituut... Antonie van Leeuwenhoek durft ze hardop te zeggen. Over twintig jaar is kanker voor 90% een chronische ziekte. Ja, maar het is in elk geval goed nieuws. Er is in deze tijden voor journaalpresentatoren zelfs tijd... om even je hobby uit te oefenen als je bijvoorbeeld vliegtuigspotter bent. President Obama die komt rond deze tijd aan in Berlijn. Dit zijn livebeelden van de luchthaven. Maar ja, er is natuurlijk ook het gevaar dat je een beetje melig wordt in de studio... als je niet heel veel te vertellen hebt. Bij RTL Boulevard is het normaal ook al heel gezellig. Maar deze week was het wel heel gezellig. Patrick Lodiers is papa geworden afgelopen zondag van een prachtig jongetje Toets. En uh, Toets is uh, genoemd niet naar uh, Toets Siedemand, maar uh, naar Toets Cito en toets. de Netels. Ziet <laughs> <Cito> Toets? Nee. <laughs> ja. je <laughs> goed in, hè? <laughs> uh, dus hij is hartstikke Gelukkig. Hou toch, papa. Ik had toch zoveel leuke informatie. Ja, Albert, zo kan je wel leren. Ja, Albert. Hallo. Nee. Ja, die duurt nog wel even. Jongens, zet maar uit. Eh, uh, waar waren we? Oh ja, uh, de zomerkoorts bij tv-makers. Ik begrijp dat de korte broek en de teenslippers uit de kast kunnen. Ja, het warme weer is traditiegetrouw aanleiding voor modekritieken in de journaals. Als verslaggever bij RTL hoef je echt niet altijd een pak aan. Maar een korte broek en slippers worden niet bepaald gewaardeerd. Maar veel mannen laten vandaag wel vol trots hun blote kuiten zien. Ook op het werk. Meneer, toch maar een korte broek aan gedaan vanmorgen? Ja, het was warm hè? Ach ja, zomermode. Zelfs het kledingbeleid van wereldleiders wordt besproken. Als president Obama even zijn jasje uittrekt in warm Berlijn... wordt stelicoon Marten Verossen van stal gehaald om het te analyseren. Kan je zonder jasje een historische toespraak houden, denk je? Ja, dat moet zeker mogelijk zijn, al is hij er niet in geslaagd. Oké, okay, maar dat lag niet aan zijn jasje? Nee, het lag aan zijn hele inspiratie, was er gewoon niet. Ja, dat was bij Knevelen van de Brink. En die hadden meer goede gesprekken deze week. Oh, het zullen Pauwer Witte Man Jaloers geweest zijn vanuit een hangmat. Er was zelfs even aanleiding voor een modedebat daar. Tussen ontwerpster Marlies Dekkers en een etikettendeskundige. En ik denk dat werksfeer op school. Ook aangetast wordt als heel veel mensen in een soort camping-outfit of, of met te veel bloot uh, daar rondhangen. Nou, ik denk dan, als je dat vindt, dat is een discussie: dan kan je zeggen, nou, dan moeten we allemaal weer. Naar de, naar de kostuums, hè? naar de schoenen Nee, nee, nee, hoeft, helemaal, het nee, hoeft helemaal niet. Nee, dat is iets normaal nee. Al is zoiets op die plek natuurlijk wel de kat op het spek binden. Het vraagt om een opmerking over de jasjes van Andries Knevel. Kijk, vaak doen heren natuurlijk ook een jasje aan... om zweetplekken te verdoezelen, hè. Dus het is vaak ook een praktisch... Is dat het? Is dat het? Iets. Ja, maar de volgende dag leek het er toch heel even op... dat Andries wraak had genomen. Ja. Nieuws, uh, helaas, voor lingerie-koningin Marlies Dekkers. Want vanochtend brak er brand uit... In Een pand in Amsterdam Zuid, waarin haar lingeriewinkel is gevestigd. Jongens, kunnen we nog even terugschakelen naar Boulevard? Is het nog gezellig bij Albert? Ja, nee, zet hem weer uit, jongens. Ja, nee, het was een hele mooie zomerweek. die trouwens alweer na twee dagen voorbij was. Maar is nog even een mooi record vestigen, natuurlijk. Met temperaturen tot rond de 37 graden. Het zou misschien als alles meewerkt zelfs nog een graad hoger kunnen worden. En dan kom je zelfs dicht bij de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Ja, en daar sta je dan de volgende dag met je 20 liter zonnebrandcreme. Niks geen inferno. Maar onze weergod Reinier van den Berg had een excuus. Het probleem was eigenlijk dat een enorm Frans onweersgebied... Uh, veel eerder dan verwacht vanochtend al Ja, en toen hield het weer zich dus helemaal niet aan onze verwachting. Ah, de weergoden hielden zich niet aan de verwachtingen. Nee, tuurlijk. Ja, het weer is dan misschien moeilijk te voorspellen. De vele weer-items in de nieuwsrubrieken zag ik al van een kilometer afstand aankomen. Goed. Dat doet uh... oh, Ik hoop dat volgende week de zomerkoort weer wat gezakt is. Kassie kijken, met Ron en alles wat Ron zojuist besprak is terug te zien... te luisteren op onze website deperstribune.nl. Kees Jansma, journalist, presentator, perschef van het Nederlands Elftal. Kees, wie krijgt de voetbalrechten in 2014? Um, Denk jij? Nou, volgens mij zijn die al voor de komende jaren vergeven aan, uh, aan de... Aan de Eredivisie, nu Fox. Ik geloof dat die een contract voor de 13 jaar hebben of zo. Gaat, maar gaan ze weg bij de NOS uh, om te bekijken? Dat gaat over de samenwerking rechten. Dat bedoel ja, ik. Ja. De, de live rechten, dat zou, een goed, dat zou kunnen. Niet heel goed kunnen, het zou kunnen. Dat, die, dat, dat Fox uiteindelijk besluit om na dit seizoen... want de NOS heeft de samenvoerderrechten op dit seizoen... tussen 7 en 8 gewoon in bezit. Dat die dan naar Fox gaan, dat, dat is mogelijk. Het is ook nog niet uitgesloten, zoals je eigen, dat eigen, onze eigen vriend Jan de Jong zegt... Van NOS, dat de NOS toch nog een poging gaat wagen... of zeker zal gaan ondernemen om die rechten te behouden. Het is gewoon nog niet beslist, heb ik begrepen. Je hebt ooit onderhandeld hè, als NOS, hè, geloof ja. ik, over die rechten. Wat zou je de NOS adviseren? Mm, nou, ik, ik dan de jong is ooit bij mij begonnen, en dus die hoef ik niet meer te adviseren. Die weet heel goed wat hij wat wil met NOS en moet met NOS. Uh, wat ik zei, NOS heeft ja. een hele hoop goede rechten... ook als eventueel de samensvaterregelen kwijtraken. Want dan blijven ze de WK's, de EK's, de Olympische Spelen... en alle grote sportevenementen uitzenden. Ik zou niet tot, tot, tot, tot, tot heel diep in de buidel gaan... om ze alsnog te trachten te behouden. Nou, maar gaan ze zit, het wel proberen. Ja, nou zou zit John van Lottem, sponsormanager bij Eredivisie Live. Wij kennen hem vooral natuurlijk als voormalig proftennister. Uh, John, wat denk jij? Uh, wie krijgt de rechten? Nou, ik denk wat dat, uh, hoef jij binnen het bedrijf? Ik denk dat Kees het heel goed uh, omschreven heeft... Uh, en, uh, Kees zit daar uh, meer in uh, dan ik. Uh, ik uh, uh, houd me eigenlijk meer bezig met uh, de sponsorzaken ja, rondom de maar je hoort weleens wat natuurlijk binnen zo'n bedrijf. Uh, dat zijn twee verschillende oh, afdelingen. Oh, ik dacht <laughs> het al. Wij komen daar nog zo over te spreken. Kees, weet je al uh, in wie je, je hebt vergist? Nee, eigenlijk weet ik het niet. En ja. dat is toch wel weer aardig, omdat het een beetje aansluit op wat we net zeiden. Ja, ja. Uh, uh, ik heb geen persoonlijke relatie met mensen. Dus ja. ik, ik kan ook niet in vriendschappen teleurgesteld worden. Ik wens je een mooie verjaardag, woensdag, ja. de 26e. Hoor ik you. net, je bent jarig volgende week. Dat klopt, ja. Nou, fijne ja. week, fijne zondag. Dank dat je hier was. Alsjeblieft. En volgende u John van Lottem, dus uh, tot zodanig.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 Het verhaal van een oud matroos van de Koninklijke Marine. Er hingen zulke dikke ijspegels. Zo koud was het. Over oorlogen. Rattigheid, spanning. Ja, je wordt daar geen steekwijzer van. Kameraadschap. Je hebt elkaar erheen uh, gesleept. De terugblik op een leven. Ja, ik leef misschien erg in het verleden. Deze week in Holland Doc Radio. De documentaire in het zicht van de haven. Omdat ik zoveel meegemaakt heb natuurlijk. Vanavond 9 uur.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 Vier sterren in de Volkskrant, vier sterren in het NRC. Van toe, nu overal te koop. Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1.